1 uur. Het NOS Journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag. Vogelgriep op boerderij Limburg vermoedelijk milde variant. Topvrouw IMF optimistisch over economische vooruitzichten en diplomaten herdenken slachtoffers busongeluk in kerkdienst Den Haag. Het weer bewolkt soms ook wat zon, maar ook af en toe een bui. Het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het vanuit het westen op steeds meer plaatsen op. Morgen veel zon, temperatuur stijgt dan naar 10 of 11 graden. In Kelpen-Oler bij Weert in Limburg is op een kalkoenboerderij het vogelgriepvirus aangetroffen. Alle 42.000 kalkoenen worden vanmiddag geruimd. Vanochtend is de veestapel getaxeerd, want de boer krijgt compensatie voor de geruimde dieren. Christiane Bruske, hoofd zaken van het ministerie van Landbouw... legt uit hoe de kalkoenen worden gedood. Dat gebeurt met gas. De stal wordt dan helemaal dichtgemaakt... en dan laten wij de gas in en dan gaan die dieren eigenlijk heel erg snel dood. Dan moeten ze daar nog wel eventjes in blijven liggen... omdat mensen natuurlijk die stal niet in mogen, zolang dat gas er nog in zit. Dus na ongeveer twee uur kunnen wij dan de stal openen en de dieren eruit halen. Mm -hmm. Ze worden dus afgemaakt. Zijn er nog meer maatregelen? Ja, zeker. Uh, we hebben een drie kilometer zone ingesteld. Dus een drie kilometer zone om het getroffen bedrijf heen. En binnen die drie kilometer zone is het verboden om uh, pluimvee te vervoeren. Ook om pluimveeproducten te vervoeren, dus eieren, mest en dat soort zaken. En er liggen in die drie kilometer zone nog 25 andere pluimveebedrijven. En die zullen wij de komende week allemaal gaan onderzoeken... om te kijken of het vogelgriepvirus daar ook aanwezig is. Um, nou zijn er verschillende varianten van dat vogelgriepvirus. I is dit een gevaarlijke variant? Nou dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar wij gaan er eigenlijk met hele grote waarschijnlijkheid van uit dat het de milde variant is. Dus de variant die in principe niet gevaarlijk is voor mensen. Is er iets te zeggen waar dit, hoe, waar dit virus nou vandaan komt? Nou, dat is altijd heel erg moeilijk. Uh, we weten dat dit soort virussen wel uh, bij wilde vogels ook uh, voorkomen. En dat zou een mogelijke introductieroute kunnen zijn. Maar uh, om heel eerlijk te zijn, weten wij meestal uh, niet zeker waar zo'n introductie vandaan komt. Christiane Bruske, hoofd Veterinaire Zaken van het Ministerie van Landbouw.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 But optimism should not give us a sense of comfort, and certainly should not lull us into a false sense of security. Prins Willem Alexander, prinses Maxima en premier Rutte zijn komende week in België bij de herdenkingen van het busongeluk in Zwitserland. Woensdag gaan ze naar Lommel, een dag later naar Leuven, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Woensdag is er een grote herdenkingsplechtigheid in Lommel, waar veel slachtoffers van het ongeluk op school zaten. Bij die plechtigheid zal ook de Belgische koninklijke familie zijn. Donderdag in Leuven worden de slachtoffers begraven... van de Sint-Lambertus-school uit Heverlee. Bij het busongeluk vielen 28 doden, waaronder 22 kinderen. Zes daarvan kwamen uit Nederland. Tijdens kerkdiensten wordt vandaag stilgestaan bij het busongeluk. In Den Haag kwam een groot gedeelte van de internationale gemeenschap... diplomaten en expats bijeen in de Church of Our Savior. Imagine the excitement in that bus after a wonderful school trip. Everybody had a great time. Some went skiing for the first time in their lives, and they were looking forward to telling their parents all about it. And instead, this journey ended for 28 people, including six Dutch children. They never saw the light. At the end of that tunnel in Switzerland. De dienst in de Haagse Church of Our Savior wordt druk bezocht. Met name door diplomaten uit de Haagse Internationale Wereld. En de mis staat in het teken van de busramp. Voor in de kerk, de Belgische en Nederlandse vlag en 28 kaarsjes die elk. ...een van de slachtoffers tijdens die ramp vertegenwoordigt. Ook aanwezig de Belgische ambassadeur en een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering... ...die beide een krans leggen bij de Belgische en Nederlandse vlag. Meneer Geerkens, de ambassadeur van België, is dit een rare zondag voor u? Dat uh, is uh, juist gezegd, met zeer gemengde gevoelens. Uh, we leven allemaal mee met, met uh, de slachtoffers, de vele kinderen. En niet alleen Belgisch, ook Nederlandse. Dus het is echt gedeeld leed. Maar tegelijkertijd voel je toch hier op deze dienst ook dat er veel medeleven is. Uh, solidariteit en sympathie. Dus dat geeft dan toch wel uh, een hart onder de ring. Nou, heeft u die solidariteit ook gemerkt de afgelopen week? Oh ja, zeker. Uh, op de ambassade zelf krijgen wij heel spontaan heel veel boodschappen van medeleven. We hebben ook een rouwregister. Geopend. Daar is ook heel veel uh, uh, aandacht voor dat mensen komen. We krijgen inderdaad heel veel uh, blijken van medeleven. Een verslag was dat van Paul Sanders. Dit is het NOS Journaal met Isola Thomas. In India hebben Maoïstische strijders twee Italiaanse toeristen ontvoerd. De Italianen zouden foto's hebben gemaakt van vrouwen van een Indiaanse inheemse stam die op dat moment aan het baden waren. Zo hebben de ontvoerders laten weten in een audioboodschap. De ontvoering was in de oostelijke deelstaat Orissa, waar de Maoïsten al tientallen jaren strijden tegen de regering. De kidnappers hebben een groot aantal eisen gesteld die vandaag ingewilligd moeten worden. Zo moeten de hoogste Maoïstische leiders vrijgelaten worden en moet de Indiase regering stoppen met het bestrijden van de opstand in Orissa. Het kabinet zou de Sociaal-Economische Raad vaker moeten inzetten, zei SER-voorzitter Alexander Rino kai in het tv-programma TV Buitenhof. Het kabinet Rutte is niet gul met het inzetten van de ser, zei Rinoy Kan. Hij gaf als voorbeeld de discussie over de wet werken naar vermogen. Het kabinet wilde de wet volgens hem snel invoeren, maar hij wijst erop dat de wet anderhalf jaar later nog altijd niet rond is. De SER zou ook alerter kunnen zijn, zegt Rinoy. De SER zou ook alerter kunnen zijn, erkent Rinoy Kan. De Ser is op zijn best als hij wordt gevraagd te reageren dat op wat de samenleving vraagt. Maar, maar als die signalen al te lang uit zouden blijven... dan is er denk ik alle reden om dat steeds nadrukkelijker te verkennen. Het is ook niet zonder precedent, maar de praktijk is... het werkt gewoon het beste als de politiek ook enige druk zet... op een vraag die de politiek relevant is. Maar als dat niet gebeurt, dan zou de CER proactiever moeten zijn. Zeker. De voorzitter zei verder dat hij zich stoort aan het niveau van het debat in Nederland. Hij sprak over de tirannie van de one-liners. Volgens hem zijn er in Nederland te weinig denktanks. Hij stoort zich aan het feit dat de subsidies van wetenschappelijke bureaus van de verschillende politieke partijen zijn gekort. Rinoj Kan vertrekt per 1 september. Wie hem opvolgt is nog niet bekend.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 Minister Rosenthal pleitte gisteren voor scherpere sancties tegen Wit-Rusland. Correspondent Kisia Hekster betwijfelt of het beleid van president Lukashenko door sancties verandert. De grote buur Rusland, die houdt nog steeds Alexander Lukashenko de hand boven het hoofd. En zolang zij dat doen, kunnen ze toch, uh, de, kan toch Alexander Lukashenko min of meer doen waar hij zin in heeft. Allemaal in angst maar en allemaal maar op één ding uit om te overleven als president van Wit-Rusland.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 Noord-Korea wil met de lancering de 100ste geboortedag vieren... van de stichter van het land, Kim Il-sung. In een verklaring zegt Noord-Korea dat het vreedzame bedoelingen heeft... maar internationaal wordt gevreesd dat Pyongyang de raketlanceringen gebruikt... om kernwapens mee te ontwikkelen. De gemeente Horen heeft in overleg met de exploitant... de kermis in de stad afgeblazen. Gisteravond werd een jongen van 17 doodgestoken. De gemeente vindt het niet gepast om de kermis vandaag door te laten gaan. Enerzijds natuurlijk vanwege ja, toch de, de impact die de verschrikkelijke gebeurtenissen hebben op, op ons en op de mensen in Horen via tijd richting het slachtoffer en ook de nabestaanden. En we kunnen ons werkelijk niet voorstellen... dat we aan de ene kant een onderzoek laten plaatsvinden... en aan de andere kant de suikerspinnen uitdelen. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de steekpartij in Horen. De jongen werd zwaar gewond gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een 15-jarige verdachte uit zwaag is opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij ook echt iets met die steekpartij te maken heeft. Bij Ado Den Haag tegen Ajax loopt de eerste helft op zijn eind. Gracht naar Niemeijer. Ado speelt met 10 man. Hebben ze het moeilijk? Een minuutje of vijf nog tot de rust. 0-0 stand. En ze spelen zonder Bouchaboum, die een directe rode kaart heeft gekregen van de scheidsrechter. Alweer een kwartier geleden. Hij ging met been een duel in met Niet Anita, de verdedigende middenvelden van Ajax. Op het moment dat hij hem raakte, was dat been niet meer gestrekt. Dus er zal wel wat discussie over komen. Maar de scheidsrechter van vanmiddag, terwijl Ado nu van ver naast schiet... Via Torenstra. Er zal wel wat discussie overkomen. Maar uh, ik denk dat die beslissing uiteindelijk wel door de meeste mensen begrepen zal worden. De beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis om Boussabon weg te sturen. We zagen voor de rest heel weinig kansen tot nu toe. En dat is jammer. Het is eigenlijk een wat tamme wedstrijd. Het was op het moment in de 22 e minuut die kaart. Dat je dacht deze wedstrijd heeft wat nodig. Niet die rode kaart natuurlijk. Maar het heeft allemaal niet geleid tot een spannende spectaculaire wedstrijd. En dat is eigenlijk jammer bij een mooi affiche zoals Ado Ajax is. De grootste kans gek genoeg nog voor Adel Den Haag. Met Immers prachtige actie op de achterlijn van Thierry. Die Dico Koppers passeerde. Schotkans voor Immers maar over. En dus een 0-0 stand in een tegenvallend duel. Schokkende beelden gisteren tijdens de Engelse bekerwedstrijd... tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wanderers. Bolton-speler Fabrice Muamba zakte in elkaar... en moest minutenlang worden gereanimeerd. Hij ligt nu op de intensive care van een Londens ziekenhuis. Correspondent Arjen van der Horst in Engeland. Arjen, wat is het laatste nieuws over Muamba? Het laatste nieuws is dat hij nog steeds in kritieke toestand is. We hoorden vanochtend ook de coach van Bolton Wanderers. En hij zegt dat Moamba op dit moment echt voor zijn leven vecht. En dat deze 24 uur cruciaal zullen zijn voor het herstel van de voetballer. En het is wel duidelijk dat het er niet best uitziet. Voor wie het gemist heeft gisteren, wat gebeurde er nou eigenlijk tijdens die wedstrijd? Ja, dit gebeurde vlak voor rust. Uh, Muamba zakte in elkaar. En het was wel meteen duidelijk dat er uh, iets ergs aan de hand was. Want een van de eerste die het veld op kwam rennen was een therapeut van Tottenham hotspurs, van de tegenstander dus. Ja, dat gaf al aan dat het niet om een normale blessure ging. Uh, Rafael van der Vaart, een speler van de Spurs, ja, die stond vlak bij Muamba toen het gebeurde. Ja, het was, uh, het was natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk. Ik, uh, ik moet zeggen, ik stond er wel vrij dichtbij, maar het gebeurde achter mijn rug.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 en duidelijk dat we natuurlijk gingen stoppen. Ja, en zo hadden ook de toeschouwers meteen in de gaten dat het mis was. Het werd echt muisstil in het stadion. Muamba kreeg op het veld mond-op-mondbeademing. Later werd die prepank afgevoerd en met een ambulance naar een speciale hartkliniek in Oost-Londen gebracht. En daar is hij nog steeds. Nog even naar die wedstrijd. Klinkt een beetje gek, maar wat, die is natuurlijk stilgelegd. Wat gaat er dan mee gebeuren? is niet duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Of de wedstrijd wordt hervat vanaf die 41ste minuut... of hij wordt helemaal overgespeeld. Maar ik denk dat ze daar op dit moment er niet echt zo druk over maken. Nee, op dit laat ze er waar eens aan denken. Arjen van der ja. Horst in Londen, dank je. De hoofdpunten van het nieuws. De vogelgriep die op een boerderij in Limburg is aangetroffen... is vermoedelijk een milde variant. Topvrouw Lagarde van het IMF is optimistisch... over de economische vooruitzichten van de eurozone en de VS. En diplomaten hebben tijdens een kerkdienst in Den Haag... de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij de persconferentie. De haal klopt, hier over de sterren. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Te gast de voorzitter van de KNVB, Michael van Praag. De vliegende kiep, verslaggever Zul van der Wart, op pad. En u kunt vragen over de media inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt u ook klachten over media op kwijt. 035 677 -6001. Deze week een vraag over woonbladen. Hoe komen die toch aan al die prachtige huizen en aan die fraaie interieurs die erin staan afgebeeld? We gingen langs bij een fotoshoot en kwamen erachter dat je ook gewoon geld kunt verdienen door je huis aan een woonblad ter beschikking te stellen. Even de, de keiharde pegels vragen. Wat krijg ik voor een dag mijn huis ter beschikking stellen aan een shoot? Zometeen het antwoord van de hoofdredacteur van het grootste woonblad van Nederland. Eddie en Evert zijn er weer. Evert en Eddie. Eddie en Evert met hun blik op de afgelopen sportweek. En we zijn bijna aan de rust toe, geloof ik, in Den Haag. Ado, Ajax, Ragnar Niemeyer. Klopt, er nog een tell of tien in de officiële speeltijd. En wachten op een vrije trap van Ajax bij de 0-0 stand. Bal ligt 10 meter over de middenlijn. Theo Jansen daar van Rijn, maar die raakt de bal niet goed. En die bal gaat uiteindelijk naar de buitenkant. En loopt vervolgens over de zijlijn heen. We hebben dus dat rood gezien voor Boussabon. Die tackle ergens ter hoogte van de middenlijn. en Zojuist een overtreding van Radosavlevic. En die raakt opnieuw Vernon Anita... En dat is een uh, moment wat uh, misschien ook wel goed was geweest voor Rood. Want een elleboogstoot van Rado Saplevic. de middenvelder van de thuisploeg uh, vanmiddag. En uh, dan is de scheidsrechter erg coulant Bas Nijhuis. Want dit was misschien nog wel meer Rood wat mij betreft. En een aantal collega's denkt er net zo over dan dat eerste moment. Wel drie gele kaarten gezien voor, of twee gele kaarten en een rode. Terwijl nu Ado schiet met Thierry en uh, de bal wordt gepakt door de doelman van Ajax Vermeer. Maar een rode kaart en twee keer geel is allemaal schorsingen volgende week voor Adel. Dat betekent het. 0-0. De persstabine.nl De gast, Michael van Praag. Ik mag Michael zeggen. Michael, ja, goedemiddag. Okay. Een voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, van de KNVB. erevoorzitter voorzitter van Ajax, bestuurslid bij de UEFA. Ja, waar zijn we de meeste tijd uh, mee bezig? Ik ben de meeste tijd eigenlijk bezig met de, uh, de KNVB. En uh, op de voet gevolgd door de UEFA. Met Ajax bemoei ik me eigenlijk al sinds 2003 niet meer, toen ik afgetreden ben. En voor de UEFA, ja, daar, daar, daar kan je net zoveel tijd in steken als je wil. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de contacten tussen de UEFA en de clubs. Dus ik zit in commissies, dat betekent dat je veel vergadert. Je, en het is altijd eigenlijk in Genève, uh, in Nyon, vlakbij Genève. Dus ik ben best wel veel op reis. Volgende ja. week hebben we bijvoorbeeld weer het en het uh, bestuursvergadering van de UEFA. Dus dan zitten we ook weer een hele week uh, in Istanbul. En dan zeggen de mensen, oh, oh fantastisch! Ja, dat gereis van jou altijd. Maar ja, ik zit wel altijd alleen maar in een hotel ja. natuurlijk. Nou ja, dat is uh, dat is het lot van de vergaderaar. Ja. Ja. ja, dan zeggen ze, oh leuk, in Istanbul geweest. En heb je de bos... Nee, niks van Nee, dat zonder. niet. Nee. Zeg maar, uh, dan wordt de KVB uh, voorzitter maandagochtend wakker. Wat doet hij dan voor de KVB Nou, maandag is eigenlijk de dag dat ik sowieso altijd naar Zeist ga. Dan hebben we altijd besprekingen. Dat kan zijn met de directie, met uh, Bert van Oostveen... of met uh, Anton Binnenmars of met Harry Been. Uh, er zijn ook altijd uh, uh, andere soorten vergaderingen... die bij de KVB plaatsvinden. Nou, die doe ik dan meestal op maandag. Ja, en ik ontmoet uh, veel mensen die uh, mij willen spreken. Dus die komen dan mee. Meestal op maandag met elkaar ja, En veel aan Twitter ook, hè? begrijp ik. Nou ja, veel. Ik moet uitkijken, want als ik wat zeg, dan uh, word, uh, krijg ik altijd vaak meteen heel veel mensen over me. Ja, maar dat mag je niet zeggen, want je bent toch bondsvoorzitter en je hoort, uh, je hoort uh, onpartijdig te zijn en uh, nou, dan moet ik altijd weer omstandig uitleggen dat ik dat ook wel ben. Maar dat iedereen in het voetbal nou wel voortkomt uit een club. Dus iedereen ja. heeft zijn club. En als we allemaal voor dezelfde club zijn, dan is er ook weinig Maar je hoopt wel dat Ajax dus wint? Dus nou ja, ik ben wat uh, je hoopt natuurlijk altijd dat je Club win, maar het is niet meer zoals vroeger dat ik daar verschrikkelijk mee zat. En dat ik daar, als dat niet gebeurt... dat ik dan gewoon een dag niet aanspreekbaar ben. Dat heb ik al lang niet meer. Ja, hoe komt dat? Ik ben, nou, ik ben, ja, dat komt omdat je dan afstand neemt. En ook omdat ik bondsvoorzitter werd. En dan vind ik, dan moet je niet de oud-voorzitter van Ajax gaan uithangen. Dan moet je gewoon... Uh, er voor iedereen zijn. En, nou, ja, gisteren heb ik bijvoorbeeld Martin van Geel uh, even gefeliciteerd. Hè. Die is uh, statutair directeur bij Feyenoord ja. geworden. en Dat vind ik een fantastische vent. Nou, dat soort dingen doe ik ook. Ik, bedoel, uh, ik ben er voor iedereen. Zeg maar, er wordt wel getwitterd. Eh, 3500 volgers eh, geven die ja. ook telkens, eh, niet allemaal, maar toch reacties terug? Ja, ik krijg reacties terug en die, die beantwoord ik ook dan meestal wel. Vaak ga ik dan ook even volgen, zodat ik een privéberichtje kan sturen. Ja. Want ik wil ook niet dat alles op Twitter komt. Ja. En dan heb ik hele discussies. Gisteren weer met een jurist die, die het over financial fair play had. En uh, vaak met ADO-supporters. Die zijn dan wel weer wat, uh, wat heftiger in hun taalgebruik. Ja. Nou, en dat... Dat doe ik allemaal zoveel mogelijk wel. Ja, wel eens een berichtje verwijderd waarvan je toch dacht: nou, daar heb ik denk, spijt van. Ik nou, mee. ik weet niet eens hoe dat moet. Oh, <laughs> als dat er gewoon op staat, <laughs> dan is het gebeurd. Dan denk ik: dan is het gebeurd met de nou, koopman. Nou, ja, ik zei in de inleiding al eerder voorzitter van Ajax. Van 1989 tot 2003 voorzitter van de club. Dat waren de jaren van de grote successen. Natuurlijk de Champions League, 1995, UEFA Cup niet vergeten, 1992. Ja, in 1995 wonnen jullie met Ajax ook de Wereldbeker. En uh, laten we maar eens luisteren hoe de reactie uh, destijds van de de voorzitter was. Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint de wereldcup. Is hij mooi of is hij mooi? Ja, ik vind het, het mooi hoor, maar dit is hem. Houdt hij lekker beet? Ik hou hem heerlijk beet en ik ja, laat ja, hem ja, voorlopig niet ja, meer nou, los. Dat know. kan ik je vertellen, echt niet. Wat een succes, ik ben er helemaal, echt helemaal kapot van. Ja, kapot. Hoogtepunt, kapot hoogtepunt uit de carrière. Ja, ja, zeker, maar eigenlijk vond ik het winnen van, van de Europa-beker, de Europa-cup daarvoor in, in Wenen, vond ik eigenlijk nog veel mooier. De 1-0 van Klaas. Ja, dat was zo'n ontlading, onvoorstelbaar. Ja, het wachten is maar op dat nieuwe moment. Hè. Het duurt lang. Ja, dat duurt lang. Ja. Uh, voor de Champions League denk ik dat het heel erg moeilijk is, maar als je kijkt wat wij. In, momenteel in de Europa League weer, uh, weer maken. De Nederlandse clubs zijn dan met name nu dan AZ. Ja, ik, uh, ik vind dat echt ja, geweldig. Dat is sportmomentje van de week. Dat is mijn sportmoment van de week. AZ. Ja, ja. Nou, daar gaan we even terug luisteren. Ja, AZ scoort. En uh, wie ligt er onderop volgens mij? Valkenburg. Die voor de derde keer op rij een doelpunt maakt voor AZ. En wat een doelpunt, wat een belangrijke en wat een mooie. Dit is prettig. Dit is mooi. Dit is een uitstekend doelpunt van AZ. 2-1. Ja, dat is, ja, aan de andere kant staat dan weer toch de uitschakeling van drie anderen. Ja, dat is doodzonde. Maar het geeft tegelijkertijd wel aan dat, wij, dat de Nederlandse club best ver kunnen komen. Voor He, um, hetzelfde geld had PSV ook nog uh, kunnen winnen. En dan was PSV ook verder gekomen. Ja. Dus ik, ik ben heel trots op de Nederlandse clubs. En het geeft aan dat, uh, ook al zijn wij een landje van 16 miljoen mensen... dat wij in het voetbal steeds meer meetellen. En we, we, we stijgen ook steeds verder op de ja. Europese ranking. Met name met het, het clubvoetbal. Kijk, Oranje is er al. Maar het clubvoetbal uh, dat begint ook te stijgen. En dat is fantastisch. Zijn wij vaak te negatief over onze, co onze competitie... als we zeggen Mickey Mouse uh, zijn, en uh, iedereen zijn, kan kampioen worden? Wij zijn veel te negatief. We zijn denk ik negatief om het negatief zijn. Het is een uh, al jarenlang is de is de eredivisie de spannendste competitie van Europa. Uh, het is al jarenlang dat op de laatste dag zowel in de top als onderop van alles nog beslist kan worden. Als je nu kijkt hoe de stand is, dat komt nergens voor. Dus ik vind dat we ook eens een keer wat positiever moeten doen over wat er... Nou ja, er wordt dan is. gezegd dat, dat er is sprake van een nivellering in het voetbal... en uh, dat kan op zich spannender zijn voor de competitie... maar uh, leveren we geen kwaliteit in? Ja, we leveren wel kwaliteit in... maar dat komt omdat al onze sterren uh, al op vroegtijdige leeftijd naar het buitenland gaan. En daarom is het zo goed dat de UEFA nou met zijn financial fair play komt... want dat gaat ook tot nivellering leiden, maar dan in de top van het voetbal. Wat dat betekent? Dat betekent uh, dat de UEFA gaat controleren dat clubs... van of in 2013 alleen nog maar break-even kunnen spelen. Dus geen verlies meer mogen leiden. En uh, daar wordt, gaat straks op gecontroleerd worden. Dat willen de clubs ook zelf. Uh, die, die zijn er ook helemaal voor dat dat gebeurt. Maar dat gaat ertoe leiden dat grote teams in Europa... niet meer een verzamelaar Zij... kunnen zijn van talenten. Nee, Maar, maar break-even, er is geloof ik 1,2 miljard... in dat betaalde nou, buitenlandse voetbal ik, aan, het, aan het verlies uh, ik, ontstaan? Ik, ik, ik zal u vertellen, wij hebben elk jaar geeft de UEFA een, een rapport uit. Dat loopt tot uh, eind juni 2010 in dit geval, want het, het voetbaljaar loopt van juli tot juni. Er is het afgelopen, uh, 2010 is 1,6 miljard verlies geleden. En als u nou weet dat uh, van alle topdivisies 56% van de clubs verlies leiden... en van alle clubs die mee hebben gedaan aan de Champions League en de Europa League 65% dan moet er toch wel eens wat gebeuren. Want als, dat, als wij dat niet doen, als wij niet wat gaan optreden... Dan, ja, dan is er op het laatst geen voetbal meer. Nee, maar dat betekent dus dat over, over enige tijd... Uh, al, die, al die grote clubs, Manchester United, Barcelona... De, die clubs met die enorme schuldenlast... Ja. dat die uh, een andere financiële toekomst krijgen... maar ook een andere sportieve toekomst. Absoluut. Ik, want absoluut. dat heeft gevolgen. Natuurlijk heeft het gevolgen. Kijk, ze zullen eerst hun schulden moeten wegwerken. Ja. En ze uh, moet sowieso in aandelenkapitaal bijvoorbeeld worden omgezet. Maar je mag straks geen verlies meer leiden. Dus je kunt... Uh, nog maar een bepaald bedrag aan salarissen betalen. Nou, en gezien de hoge salarissen die die clubs betalen, zal, dat, zal je dat ah. merken in het aantal spelers wat ze nog hebben. Ja. En dat is gunstig voor Holland. En, en in het aantal clubs, neem ik aan, want er zullen er ook verdwijnen misschien wel. Niet direct hier, nou, die, die ik zojuist we Als wij, maar. Als, wij, als, wij, als, wij als wij niets doen, verdwijnen ze. Ja? Wij denken dat. Uh, Wie staat er op de nominatie bijvoorbeeld? Nou, er zijn er zijn. Ik weet het even zo gauw niet, maar, maar er zijn in Europa voldoende clubs die uh, al niet meer bestaan. En uh, er zijn er, uh, er, zijn er uh, geloof ik, al. Uh, al 80 die geen licentie hebben gekregen voor, voor Europa het afgelopen jaar. Ja, maar, maar we kunnen er dus rekening mee houden... met zo'n dwingende financiële eis tot uh, break-even en geen schulden meer... dat de clubs uiteindelijk het loodje leggen, internationaal. Niet als ze de tering naar de neer nee, nee, gaan maar... zetten. Kunnen ze dat voor elkaar krijgen nou, dat, korte kunnen ze, tijd? dat kunnen ze best voor elkaar krijgen. Als je alleen al eens kijkt naar de waanzinnige salarissen... die er betaald worden, ja. daar, dat zal minder worden. Het aantal spelers wat je hebt met name zal minder worden. En er wordt ook gekeken naar de bedragen die aan zaakwaarnemers worden betaald. Kortom, clubs zullen minder, <coughs> zullen de tering naar de neer moeten zetten. Ja. Dat moet u en ik ook, of ja. jij en ik ook, ja. thuis. Nou, dus dat, waarom een club niet? Nee. kom daar straks graag op terug. Als u vragen hebt thuis aan Marco van Praag... bondsvoorzitter van de KNVB...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 Bel 035 677 6001. Mijn klacht is dat ik de laatste jaren me erger aan het woord 'homo' ontmoetingsplaats. Ik weet, en vele anderen weten dat met mij, dat ongeveer 80% van de mannen die deze plekken bezoeken biseksueel zijn, een trouwring dragen en een kinderzitje achterin hebben. Ik vind het discriminerend ten opzichte van de homo's om altijd maar weer het woord homo erbij te gebruiken. Zelfs de politie in Amsterdam spreekt tegenwoordig van mannenontmoetingsplaats. Maar de media verandert dat weer in homoontmoetingsplaats. Ik heb een klacht over het vi programma Het vi programma waarin ontzettend veel ordinaire woorden worden gebruikt. En dat voor een man van in de ik snap het niet. Dank u wel. Ik heb Willemijn Veenhoven gemist de laatste dagen en dat vind ik helemaal niet erg. Zo, zo ook die uh, Bessel Kok, Bessel Kok van de VPRO. Uh, kijk naar die Priscilla Carasso van, van, van de NOS. Nou, die, die, die is zo goed verstaanbaar en, en die is zo duidelijk. En die geeft juist informatie waar de mensen wat aan hebben. Godverdikke we waren ze allemaal maar zo. Ik heb u in oktober gebeld over de ondertiteling die niet gelezen werd ten behoeve van slechtzienden. Sinds een week merk ik dat het nu prima gaat. Als u daarbij geholpen heeft, mijn hartelijke dank. Nu nog een kleine feit. Als het er gezegd wordt dinsdag bij de NCOV op 2 of donderdag bij de KRO op 1, dan ook gaat de tijd erbij. Kleine moeite, groot gemak. Alvast heel hartelijk bedankt. Ja, ik had een vraag over die uh, uh, woonbladen en al die uh, woonprogramma's die we op televisie zien. Daar zie je altijd van die perfect gestileerde huizen. Met van die prachtige interieurs en er zit nergens een smetje of een dingetje aan. En dan denk ik van... Die is toch niet echt? Er wonen toch niet echt mensen in, in, in zulke uh, uh, super strak ingerichte huizen? Of zijn bladen en programma's zo dat ze ergens een villa kunnen huren en, en, en dat dan zelf aan kunnen kleden en dat het dus eigenlijk allemaal nep is? Max, antwoordapparaat 035 677 6001. Zoals altijd gaan we even wat dieper in op die laatste opmerking. Over de woonprogramma's ging die, over woonbladen. Hoe komen die bladen aan de mooie locaties voor droomhuizen en opvallende interieurstijlen? Ron van Gouwen zocht het uit. Hij was aanwezig bij een fotoshoot uh, voor het bekende woontijdschrift VT Wonen. Nou, ik denk dat het een, mooi, een mooie combinatie is. Qua toon is die mooi. Ja, dat denk ik wel. Het is een lekker beeld. ja een team van VT Wonen heeft een winkel aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam zo'n beetje overgenomen. Monique Druijten, hoofdredacteur van VT Wonen. Wat willen jullie met VT Wonen uitstralen? Wat maakt VT Wonen anders dan andere woonbladen? Nou, VT Wonen is het grootste blad. We laten heel veel verschillende stijlen zien en wat we nou leuk vinden is als lezers zin krijgen om iets aan hun huis te veranderen in hun eigen stijl en daarbij ook een beetje hun eigen stijl ontwikkelen. Ja. Wij eh, proberen lezers te enthousiasmeren om van hun huis hun eigen thuis te maken en daar geven we heel veel ideeën voor. Van kleuridee tot stylingidee tot indeelideeën Alles wat je maar kan bedenken. In mijn optiek als, als lezer ligt dan met name de nadruk op die, die kleine frutseltjes die je in je huis kunt leggen. Nou frutseltjes weet ik niet. Gewoon mooie dingen. En daar horen ook frutsels bij. Maar wij rijken ook ideeën aan van hoe kan ik mijn bank neerzetten? Wat voor kleur doe ik op de muur? Ideeën voor raambekleding, voor vloermaterialen. Dus dat zit er ook in. Maar inderdaad, je maakt je huis je eigen huis door met jou eigen frutsels, zoals je die noemt. Of uh, mooie dingen die je koopt. Of herinneringen. Om daar je eigen plek van te maken. En daar helpen we onze lezer bij. Nou Om ons heen liggen allerlei bankjes, kussentjes. Uh, wat voor shoot uh, vindt hier nu plaats? Uh, dit is een shoot uh, die de styliste Marianne maakt. En die heet uh, Instant Styling. Dus wa wat uh, zij laat zien, hoe je met uh, kleine, simpele ideeën een bepaalde effecten kan uh, bereiken in huis. Dus niet een hele metamorfose om je hele huis om te gooien, maar simpele, geraffineerde, mooie ideeën. Yeah. Ja. Nou ja, er komen mensen binnen, want het is, het is gewoon een winkel. Ja. In het blad zie je niet dat dit een winkel is. Het kan ook gewoon een huis zijn, tenminste. Ja. Die illusie willen jullie wekken. Ja, die willen we wekken, weet je. We moeten niet, uh, het is niet de bedoeling dat je ziet dat het een winkel is. En uh, vaak uh, huren we ook via locatiebureaus huizen van particulieren um, waar we fotoshoots doen. Dat is eigenlijk uh, in de meeste gevallen is dat zo. En uh, dan wordt in sommige gevallen het, inderdaad het hele huis overhoop gehaald, brengen wij daar spullen in om uh, nieuwe ideeën op lezers op nieuwe ideeën te brengen. Daarnaast Fotograferen we natuurlijk ook binnenkijkproducties. Gewoon zoals het is bij de mensen thuis. En dan veranderen we weinig aan het interieur. Ja. Maar dit is een productie die we helemaal zelf in de hand hebben, zou ik maar zeggen. Dat wilde ik inderdaad nog vragen. Van hoe komen jullie aan die locaties? Maar er zijn dus ja, een soort castingbureaus voor interieurs. Ja, dat klopt. Die zijn er sinds een jaar of twintig, uh, denk ik, uh, inmiddels. En nog steeds uh, zoeken we locaties via via. Maar we maken dankbaar gebruik ook van uh, locatiebureaus, inderdaad. Even de, de keiharde pegels vragen. Wat krijg ik voor een dag mijn een huis ter beschikking stellen aan een shoot? Volgens mij via een locatiebureau zo'n 350 euro en dan, per dag. En dan komt er een team van vt wonen, die komt mijn huis voor een dag overnemen. Ja, maar een team is bij een fotoshoot is vrij klein. Het is alleen een stilist en een fotograaf. Als je een locatie huurt om te filmen of commercials, dan zijn daar hogere tarieven, worden daarvoor gerekend. Want er komen meer mensen om de, over de vloer en dan heb je het over. Een commerciële toepassing. En wij huren het voor een redactionele toepassing. Wat maakt deze winkel waar, waar wij nu staan goed voor deze shoot? Want beschrijf de winkel eens. Wat, wat is de, de sfeer die jullie met deze winkel in het blad willen laten zien? Nou, in de eerste plaats is hij prachtig van licht en hoog plafonds. Een mooie industriële uh, betonnen vloer. Er zitten ook mooie ideeën op de wanden in. Geschilderde vlakken met teksten uh, erop. Mooie spullen in prachtige uh, vergrijsde en, en warmte. Pasteltinten en genoeg ruimte om ons te kunnen bewegen. Dat is ook ja. belangrijk. Ja. <laughs> Dit is een... Lovely, huh? Wat kun je zeggen over de... rotwoord vind ik het, de trends. Want nee, oh, we, sta, ja. we staan hier in een winkel met, ja. met, met veel romantische details. Maar is ja. dit iets wat de komende jaren nog wel in blijft? Of, of zie je al aan de horizon een nieuwe rage opkomen in woonland? Ja, ik vind inderdaad... ik heb ook een hekel aan het woord trends. Want eigenlijk is het zo dat je de trend ook een beetje zelf uh, bepaalt. En er zijn ook wel heel veel trends die als wonen een beetje links laten liggen. Zoals? Nou, je hebt zo'n hele revival gehad van bijvoorbeeld uh, de kleur paars. Dat vinden wij dan niet leuk en dan doen we daar niks mee dat is het leuke van een tijdschrift is dat je verschillende merken maar ook de looks van verschillende winkels van verschillende fabrikanten weer kan mixen tot een eigen look en dat proberen we ook onze lezer toe te stimuleren dat je wel trouw blijft aan je eigen gevoel aan je eigen voorkeuren ik zeg altijd als je nou alleen maar dingen koopt die je zelf echt mooi vindt dan past het op de een of andere manier altijd wel bij elkaar gewoon omdat je een lekker leefbaar huis wilt daarom doen we wat we doen en laten we al die ideeën zien dat is de hoofdredacteur van VT Wonen, Monique de Ruiter... in gesprek met Ron Vergouwen. En u hoort het, er is geld te verdienen met uw huis... als locatie voor bladen of televisie. Hebt u zelf een klacht of opmerking over radiotelevisiekrant? Let even op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook perstribune, At omroepmax.nl Ja, de perstribune. Uh, Marco van Praag. Zou, zou je een klacht mailen of uh, bellen? Heb je klachten over de ik media? Ik heb vaak klachten over oh, de ja. media. Noem eens wat. Nou, nee, maar dan, dan, dan richt ik me altijd tot uh, de hoofdredacteur... Echt en maar. de journalist zelf, hè. En dan uh, komt dat altijd, uh, komt er een gesprek en dan spreken we dat uit. Ja, maar wat is wat, wat concreet? Waar, waar zou je een klacht over nou ja, hebben? Ja, concreet over het feit dat, uh, dat je heel prominent gebruikt wordt in een artikel over Ajax vorig jaar. Terwijl je zelf nauwelijks gehoord wordt. En als je dan op het laatste moment toch die journalist nog aan de lijn krijgt, dat er dan vervolgens niks mee gedaan wordt. Ja. En, uh, en, en, en laatst nog dat men belooft dat ze je eerst een artikel zullen laten zien voordat het geplaatst wordt. En men het vervolgens niet doet. Nou, dat zijn dingen die kunnen niet, vind ik. En die bespreek ik dan. Ja. Uh, je bent, zei je net, uh, als uh, bestuurder van de UEFA... bezig met de huishoudboekjes van Europese voetbalclubs. En je zei, de salarissen moeten omlaag. Want die zijn natuurlijk gigantisch uh, toegenomen. En buiten proportie, uh, inderdaad. Maar hoe krijg je die uh, als bestuurder omlaag? Hoe, hoe, hoe krijg je dat concreet voor elkaar? Nou kijk, als een, uh, als een club een omzet heeft van 100 miljoen... Dan is de afspraak, en dat is ook gemiddeld zo, dat slechts 64% procent van die 100 miljoen gebruikt wordt aan salarissen. Nou, dat is dus in dit geval uh, 64 miljoen. Ja, dus op een gegeven moment, als jij dan uh, bepaalde spelers heel erg veel geld wil betalen en je wil toch tot die 64 miljoen maximaal kunnen blijven uitkeren, betekent het dat, dat je dus minder spelers uh, uiteindelijk op de loonlijst zult hebben. Nou, dat is een. een uh, dat zijn dingen die we gaan, die we gaan controleren. Of, dat is de vraag van Hans de Rooij, uh, dan komen de rijke eigenaren... die zorgen voor een tweede geldstroom en die gaan die spelers privé betalen. Ja, Nou, dat, uh, een club wordt altijd over een periode van drie jaar bekeken. Dus als er uh, op dat punt rare afwijkingen zijn, dan zien we dat meteen. Krijgen jullie het wel in beeld, al die geldstroom? Uh, ja, dat krijgen we echt allemaal ja. in beeld. En we hebben ook bij de UEFA een legertje van ongeveer 13... Uh, met naam en faam bekende accountants uh, zitten... die dat soort dingen allemaal bekijken. En wij gaan dat echt onderzoeken. Want die zullen er echt zijn, die, uh, die uh, eigenaren. En uh, bijvoorbeeld wat je nu nog hebt... dat een, een eigenaar van de club aan het eind van het jaar kijkt... wat de club tekort komt. nou En dan suppleert hij dat even bij. Ja. Ja, dat behoort tot een verleden. en uh, Ze mogen dat geld alleen nog maar besteden... voor jeugdopleiding of uh, accommodaties. Ja. Uh, je, je, je refereerde net aan een artikel over uh, Ajax, uh, waarbij jouw naam ja. uh, in jouw uh, ogen ten onrecht werd genoemd in, in, in zekere verband. Uh, de presentatie van Cruyff. Cruyff, bij het Mexicaanse Guadalajara, daar werd hij als held ontvangen. Johan Kruijf moet er niet alleen voor zorgen dat de prestaties van Chivas op korte termijn verbeteren. De club wil graag een soort van totaalvoetbal gaan spelen en daar moet Kruijf bij gaan helpen. Cruijff werd vandaag in Guadalajara gepresenteerd. Hij kreeg het shirt van de club, natuurlijk een shirt met zijn nummer, nummer 14. Zo'n twintig cameraploegen en duizend fans waren op de presentatie van Johan Kruijf afgekomen. Yes onlangs gebeurt. Um, eerst even langs uh, Ragnar Niemeyer. Actuele voetbal aan Ajax. Het is een uh, 1-0 van Ajax na 48 minuten spelen. Dat betekent na een kleine 3 minuten in de tweede helft een goal van Lukoki die het uh, heel mooi afmaakt op een uh, lange bal van Tobi Aldewereld. Dan komt Luc Koki achter de verdediging van Den Haag terecht op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Het is trouwens de paas van Theo Jansen. Hoe kun je daarin vergissen? Want die heeft zo'n bal in huis, hoewel die het weinig laat zien. De aanname is goed het afronden met links. Daarvoor geldt hetzelfde in de lange hoek voorbij Gino Coutinho, de doelman van ADO Den Haag. En Lukoki zegt u, ja, die is zojuist in het veld gekomen voor Eusbilic die eraf was gehaald. Nog een wissel bij Ajax, want ook Deli blind in de ploeg gekomen voor Dico Koppers. Dat is op de linksbackpositie bij Ajax gebeurd. Positionele wisselingen dus. Prima afgerond door Lukoki en een prachtige paas eraan vooraf, zo van halverwege het middenveld. Dus door Theo Jansen. Ajax gaat aan de leiding in Den Haag met 1-0. Uh, nou, het zal je deugd doen, uh, Michael van Braag. Ja, ik zag de, geen de prijs, de prijzen uh, worden, De prijzen worden, maar... de prijzen worden ja. pas aan de oh, verdeeld. Nou, dat is wel heel diplomatiek, nee, he? uh, <laughs> maar zo is dat, Ik heb al zo vaak meegemaakt... Ja? dat uh, in de laatste twee, drie minuten er nog van alles gebeurt. Ja, zeg, ik wil even over Kruif ja, ja, ja. want in, in, je hebt getwitterd dat in Polen, Engeland... en nu ook Noorwegen men uh, jou aanspreekt... Ja. Uh, over de positie van Kruif. Uh, zien zij iets in, Kruif, uh, wat sommigen hier niet zien? Nou, ik zal, uh, dat is je eigen vraag. Ja, precies. Nou, twee dingen wil ik daarover zeggen. In de eerste plaats, men spreekt mij aan over het feit... dat het kennelijk mogelijk is dat er bestuursleden zijn die achter de rug van een officieel aangestelde commissaris iemand aanstelt... of dat nou Johan Cruijff is of meneer Janssen... Uh, daar spreekt men echt schande van in Europa. En, en, jijzelf ook? en dat vind ik schandalig. Dat kan gewoon niet. Maar ik zal u eens vertellen wat mij vijf weken geleden... jou eens vertellen ja. wat mij vijf weken geleden... Ja, kan niet, ik ja kan jij niet, jij zeggen, maar, jij maar, Govert, van Brakel, ja, maar de, Govert van Brakel, oh, ja, maar sorry. van Brakel. Ik vind het oh, wel de van nestor van Brakel, hoor. Nou, nee, Govert, moet je horen. Ja. Vijf weken geleden hadden wij een commissievergadering bij de UEFA. Wij zijn namelijk nu bezig met de, de, de reglementen van ja. de Champions League... aan het, uh, het herijken. Daar zat ik aan tafel met de directieleden van Inter Milan, AC Milan... Uh, Bayern München, Barcelona en Manchester United. En de directeur van... Uh, van AC Milan vroeg toen op een gegeven moment aan die man van Barcelona. Hij, die is verantwoordelijk voor de contracten bij Barcelona. Die is al jarenlang de rechterhand van de, van de, de voorzitter. Ja. Hoe komt het nou toch dat jullie zo goed zijn? Waar ligt dat aan? En toen zei die man, dat hebben wij te danken aan de acht jaar... dat Johan Kruijf bij ons zat. En dan niet dat hij trainer was... maar wat hij met onze jeugdopleiding heeft gedaan. En toen, herhaal, toen zei hij er nog eens een keer bij... daarom speelden wij de laatste finale... met acht man uit eigen jeugdopleiding. En dan hadden we er op de bank nog eens een keer drie. En hij, toen vroeg ik natuurlijk meteen... Ja, wat zijn dan de kwalificaties, wat moest er dan anders? En toen zei hij precies hetzelfde wat we van Johan ook horen. Dus ik heb er vertrouwen in dat als Johan en zijn mensen dit een jaar of drie, vier mm. kunnen doen... dat Ajax structureel ja. beter zal worden. Maar dan kan. moet Johan ook zijn verantwoordelijkheid nemen... en die, en die kan gaan trekken. Ja, maar die verantwoordelijkheid heeft hij genomen... Ja. door in de raad van commissarissen te gaan zitten. Maar daar is hij structureel mm. tegengewerkt. Ik wil het nog een keer herhalen. Structureel tegengewerkt. Dus dat kun je Johan helemaal niet kwalijk nemen. Met als slop, slotapotheose... dat ze achter zijn rug om iemand hebben willen aanstellen. Ja. Want Johan heeft anderhalf jaar geleden al gezegd... Ik heb de verantwoordelijkheid, ik wil hem nemen. Hmm. Maar als het fout gaat, word ik erop afgeserveerd. Uh, dus uh, ja? wil ik het ook met mensen doen waarvan ik denk ja. dat het slaagt. Ja, Daar heb je toch gelijk in? Ik denk, uh, ga dan niet naar Guadalajara. Maar ga naar de toekomst. Ja, maar hij is ook op de toekomst. Maar waarom hij in Guadalajara zit... is dat de Johan Cruijff Foundation in Mexico heel erg groot is. En u moet dat meer zien als een soort verbinding tussen zijn foundation... dan dat hij daar echt okay. structureel werk gaat doen. Straks nemen we de Sportweek onder de loep met Eva Anapel en Eddie Poelman. Maar eerst even onze vliegende kiep. Verslaggever Gilles van der Wart. Ja, ik ben in het restaurant, om maar zo maar te zeggen van FC 20 met Kik van der Val. Kik, we kijken even voordat jij de opstelling gaat geven naar het menu. Wat staat erop? Het menu is in doel Serrano met een salsa van meloen en truffeltoast. In de verdediging biefstukjes van de Ossahaas met een roze sui, jus. En in de, in de spitsen de trio van Nota Bavava met amandel, walnoot en hazelnoot met advocaats roomijs. Dus dat is het elftal. Ja, is het een andere opstelling dan twee weken geleden? Dat is een hele andere opstelling. Want het varieert hier nogal. Het varieert nogal. Ja, ja, trainer had van de week ook een ander team in de wei gestuurd. Hè? Ja. Ook niet zijn basis. Ja, maar dat kan, dat kan gebeuren. Je gaat op een bepaald moment, vooral in deze situatie, in deze fase... ga je kiezen voor bepaalde spelers die je dan eventueel rust wil geven. Maar ja, dat kan goed, heel goed uitpakken. En dat kan soms ook niet goed uitpakken. Dat is nog een, maar dat is de voetballerij. Je kan het van tevoren gelukkig nooit vertellen hoe en wat. Je hoopt het wel, maar... Even over FC Twente en jouw taak, maar FC Twente groeit en groeit maar steeds. Het is niet alleen voetbal, maar het doet ook veel meer ja, voor de society, voor de mensen eromheen. Wat, wat doet deze club? Ja, deze club doet verschrikkelijk veel. Uh, we hebben natuurlijk het scoren in de wijk, waar heel veel aan de sociale uh, ge gedacht wordt voor de mensen. We doen heel veel ook voor kinderen natuurlijk, ook in de wijken, wat heel belangrijk is. Kijk, vroeger uh, toen ik geboren ben in Rotterdam, toen had je allemaal verschillende wijken en dan ging je op straat voetballen. En nu worden heel veel dingen gedaan voor die mensen. Ook voor gezinnen. Uh, sociaal om ze op te pakken en daar dingen voor te regelen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. In deze tijd zeker. Ja, dat is ook het mooie van zo'n club. Hè? Wat het kan Vind betekenen. Ik wel... Vind ik wel. Uh, vanmiddag een belangrijke wedstrijd. Jouw uh, oude club tegen je huidige club eigenlijk. Ja, uh, heb je een idee? Ik heb, uh, ja, mijn idee is, uh, of het al te goed is weet ik niet. Maar mijn idee is gewoon thuis. Ja, moeten wij gewoon winnen. Dus ik ga ervan uit dat we vandaag... Dat we kunnen winnen in ieder geval. Wat we nu gaan doen is even live in de uitzending meemaken. Cool. Uh, hoe jij hier de boel presenteert. Ja, en de opstelling doorgeeft. Hè? Dus dat ik doe. zou zeggen ga je gang. Uh, wat is de opstelling is de van... Kan ik wegdoen Ja, die Oké, okay. dan loop ik even naar het midden. En dan, ja, dan ga ik de opstelling een doen. Beetje mee. Ja? Ja, Oké, okay. is goed. Bedankt hè. Hoe lang heb je die opstelling al? Ja, net, toen ja. naar boven liep kreeg ik hem dus zodoende. Dus ik kan, uh, ik ga hem gewoon oplezen. Ja. En uh, dan hoop ik dat het allemaal uh, goed ontvangen wordt. Ja, want hier zitten ongeveer 200 300 mensen denk ik. Uh, ja, er zitten twee, driehonderd mensen. Ieder... Nee, meer. Ho, ho. Het is de vijf en zevenhonderd hebben we hier. Okay. We moeten we gaan zenden, dus ik zal heel even kort erbij blijven. En ik zou zeggen, ga je gang. Is goed. Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de Grolsvesten. Eet smakelijk in ieder geval. Vandaag een belangrijke wedstrijd. Uh, ook als oud-Rotterdammer natuurlijk. FC Twente Feyenoord. Altijd een wedstrijd op zich. Wel mooi. Toch een ding uh, wat gebeurd zijn. Op 14 jaar leeftijd ben ik zelf bij Feyenoord gekomen. En uh, op 16 jaar geleefdheid met Wim Jansen samen kregen we een contract. Dat heette toen nog een koelkastcontract. Dus dan ben je in de ijskast gestopt. en dan haalden ze je na een week weer eruit. Nee, maar. En dan verdienden we 1500 gulden in het jaar. Nou, dat was Kijk van de val die uh, herinneringen ophaalt aan uh, de clubs waar hij bij gevoetbald heeft. Twente Feyenoord. Ja, zo gaat dat ook. We naar oud voetbal. Hey, elke club uh, gaat het zo. Is mooi, dat he? is mooi Ja, ook. dat is fijn, fijn dat die mensen uh, ja. bezig uh, blijven. Zo, ja, we hebben het net heel even over Kruijff gehad, uh, maar je maakt een duidelijke uh, on ondubbelzinnige keuze voor kruif, hè? Ja. Uh, dat betekent tegen Louis van Gaal. Nou, nee, helemaal niet tegen Louis <laughs> van Gaal. Met wie je zo nou hebt gezien. Ja, nou, Louis van Gaal beschouw ik als een hele uh, fantastische vriend. En ik heb heel veel respect voor wat hij kan en wat hij doet. En ik heb zelfs ook nog wel gedacht... dat in de combinatie er wat mogelijk zou echt moeten waar? zijn. Ja, echt waar. Uh, maar als jij ja, meedoet aan de procedure... om achter de rug van een commissaris... Ja. om nogmaals, of dat Kruif of meneer Pieters is... Uh, proberen binnen te komen... ja, daar, daar, dat gaat gewoon echt niet. Nee. Dat altijd rond dit tijdstip het wekelijks onder ons zit tussen sportverslaggevers, Evert en Apel, Eddie Poelman, hun kijk op de afgelopen sportweek. En ze leggen een wetje, u kunt daar iets mee winnen. Het was met het weekje wel, zeg. De sportweek, volgens Evert en Eddie. Ja, nee. ja met Evers. Goedemiddag uh, kerel, uh, gefeliciteerd met, uh, met Schalke of eigenlijk met, uh, met Huntelaar, uh, met je wedstrijd. Ja, wetenschap. de Huntelaar, de Huntelaar, hè. man vroeg op vanmorgen zeg, want uh, ik zit bij ADO Ajax. Uh, ja, nou ja, maar je was in ieder geval uh, wel uh, bij de les, maar uh, ik vind dat ik verloren heb van Huntelaar. En door die McLaren, die is volgens mij gek geworden. Leg eens uit, leg eens uit. Nou, die heeft de Engelse ziekte, dat is ook bij die twee clubs uit Manchester gebeurd in de Europa League. Maar die Engelsen, die gaan gewoon met een half b alftal die wedstrijden in. En uh, dan moeten ze natuurlijk niet raar opkijken als ze verliezen en uitgeschakeld worden. Ik noem dat de Engelse ziekte en ik vind uh, beter uh, Verbeek, die zegt als je er aan meedoet, dan ga je ervoor. Ja, voor Gertjan van Beek naar AZ neem ik mijn pet af. Na twee minuten al uh, met tien man staan en een penalty tegenkrijgen. Echt uh, helemaal top AZ. Die gun ik echt alles. Die mogen de finale halen. Nog winnen ook. Trouwens over penalty krijgen. Ik was afgelopen vrijdag in Gelderdome. En daar zag ik pasveer eraf gestuurd worden. Die keeper ja. van Herakles. Dat was een rode kaart. Dus dat was het punt niet. Maar dan krijg je een gevalletje zoals de afgelopen week bij Schalke met die Maatjeep. Oh ja, ja, ja, ja. Als uh, Heracles nou uh, verstandig in beroep gaat, dan kunnen ze, als ze dat willen tenminste, die, uh, die pasfeer toch voor de KfW-beker uh, veilig stellen. Nou, zo slim zijn Jan Smit en zijn mannen wel, maar ik vind dat die regel veranderd moet worden. Kijk, een keeper, die staat in het doel om ballen tegen te houden. Als er iemand in het strafselgebied komt en hij probeert die bal te pakken, oké, okay, dan is het een penalty, maar geen rode kaart. Buiten het strafselgebied, oké. Okay. Mocht de penalty gemist worden, dan kun je hem alsnog een rode kaart geven. Dat vind ik wel iets om over na te denken. Ja. Nou, dat laatste, dat zal niet lukken, maar die, die rode kaartregel, daar ben ik het wel mee eens. Ik vrees alleen dat we dat deze week niet meer veranderd krijgen. Hé, hey, onderweg hier naartoe hoorde ik op het nieuws iets over een speler van Bolton Wonderers. Wat is dat? Dat heb ik gisteren niet meegekregen. Nou, dat is uh, die Patrice Muamba een van de spelers. En die, uh, die stortte gewoon tijdens de wedstrijd tegen de Spurs. Daar in Londen stortte die uh, ter hoogte van de middellijn in elkaar uh, in de loop van de eerste helft. Dat uh, zijn gevalletjes. Die hebben we toch al eerder gehad met Vivian Poe, ja, een uh, man uit, uh, uit Cameroen. En met Harke, uh, uh, die Spanjaard, de aanvoerder kok. van uh, van Espanjol. Maar het laat wel weer zien hoe relatief uh, het een en ander is. En als je dan hebt meegekregen hoe stil en geslagen uh, 50.000 mensen naar huis gaan naar zo'n akkafietje. Dan vraag je je af waar maakt iedereen zich verder met allerlei rellen en toestanden druk over. Want het is maar een spelletje. Ja. Hey, je had het net over, uh, over Heracles pas via het bekervoetbal. Zullen we daar eens een beetje op zetten? Ja, uh, zeg het maar. AZ, Heracles, Heerenveen, PSV. Ik gok op een bekerfinale. Nou, laat ik eens gek doen. Tussen Heracles en uh, PSV. Dan uh, zal ik uh, de andere nemen. Dus dan heb ik uh, AZ, Heerenveen. Dat staat. De mazzel. Oké. Okay. De wetenschap van Eddie en Evert. Uh... Evert zegt Heracles PSV, de bekerfinale, Eddy aanzet uh, Heerenveen. Nou, uh, u mag mee Perstribune, Evert en Eddie, t-shirt te winnen. Dat is een mooi t-shirt. Je moet er wel mee durven rondlopen, eerlijk gezellig. Maar goed, 9 punten voor Eddie, 7 voor Evert op dit moment. De winnaar van het t-shirt vorige keer is Cindy Albers. Cindy, het shirt komt eraan, deperstribune.nl. Marco van Praag, veel op bezoek ook bij de amateurclubs. Hè, want ze hebben het al ja. over betaald. Wat is er nou weer, Achna? Een doelpunt en dat zou wel eens de beslissing kunnen zijn in het voorpark in Den Haag. Want een uur op de klok en als een aanvaller gaat Jan Vertongen de doelpunten maken van Ajax. Via de linkerkant van het veld door de defensie heen van Den Haag. En dat doet hij goed. Ajax pakt de bal op de hoogte van de middenlijn. Dan gaat Vertongen lopen. Wordt hij niet achterhaald. Een punt van het strafschroepgebied aan de linkerkant van het veld. Kapt daar zijn tegenstander uit en schiet hem vervolgens in de lange hoek. Die tegenstander die er nog bij komt is Omarou. Maar die krijgt de bal niet en Vertongen maakt een doelpunt voor Ajax, de 0-2 in deze wedstrijd. Hij is al de meest scorende verdediger van de eredivisie en dit is voor hem na dus een uur spelen in Den Haag al nummer 7. De stand bij ALO Den Haag Ajax is opeens 0-2 en je kon het aanzien komen want Ajax heeft de macht in de wedstrijd gegrepen. speelt natuurlijk sinds de 22e minuut tegen 10 tegenstanders na het wegsturen van Ali Boussabon met een directe rode kaart. En Ajax comfortabel aan de leiding. 2-0 op bezoek bij ADO Den Haag. Terwijl nu een paas wordt gegeven. En zou dit de 2-1 zijn? Nee. Want er wordt wel geschoten. Maar er wordt op de benen geschoten door Cherry Door uh, de benen van uh, de doelman van Ajax. Tegengehouden die bal. Kenneth Vermeer. 2-0 voor Ajax. Marco van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB. Veel op bezoek bij amateurclubs, begrijp ik? Ja, veel op bezoek bij amateurclubs. En dat is eigenlijk het leukste wat er is. Ja, wat dat is, is daar leuk? Is, nou, dat is de basis van alles. Daar zijn alle vrijwilligers bij elkaar die proberen om jonge lui te laten voetballen. Die proberen, uh, die, die doorstromen, die vaak bij hun club blijven met goede eerste elftallen. Ik vind het een warme deek hoor, om bij het te komen. Ben Steeman, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Haarlemse voetbalclub Achilles 22. Nee, dat klopt niet helemaal. Wat dan? Het is uh, Allianz 22. Oh, neem me niet kwalijk. Excuseer. Zeg maar, wel van Praag op bezoek gehad als bondsvoorzitter. Wat kwam die doen? Uh, Michael kwam bij ons uh, de nieuwe accommodatie openen in, uh, begin oktober ja. van het afgelopen jaar. Ja. En hij was enthousiast over jullie sociale functie. Wat doet u bij, uh, bij uw club? Nou, wat wij, hebben, wij hebben een heel nieuw complex uh, gerealiseerd. En in het complex uh, hebben wij ervoor gezorgd dat ook uh, kinderopvang uh, ja. een plek uh, kan krijgen. Dus er is een uitgebreide ruimte uh, gereserveerd voor kinderopvang. En in onze kantine is ook ruimte voor buitenschoolse opvang. En het complex staat open voor alle kinderen uit de buurt... om uh, als er niet gevoetbald wordt uh, of schoolsport bezig zijn... om daar gewoon gebruik van te maken. Ja. Mooi om te horen. Dankjewel, je Ben Steeman. Uh, sociale functie, Michael van Praag, van ja. een voetbalclub. Is dat ook een, een ondergrond uh, die nodig is? Speerpunt van de KNVB. Het ja. was altijd zo dat een voetbalclub niets meer was... dan een plek waar je ging trainen en ging voetballen... en dan ging je weer naar huis. Maar nu zie je dat clubs in de dorpen en steden... die we hebben steeds meer een belangrijke sociale functie... in de wijk of in het dorp of in de stad krijgen waar buiten het voetbal om ook van alles gebeurt. Hè? We hebben het net ja. gehoord, na schools opvang. Maar ook gewoon sporten met kinderen. Uh, ouders komen daarbij kijken. Die leren elkaar kennen. Die zien een vorm van gezelligheid. Die gaan weer wat voor de club doen. Superbelangrijk. Ja. En, en voetbal is uiteindelijk ook het middel voor integratie. Het maakt niet uit of je islamiet of joods of katholiek of wat ook bent. Je gaat met elkaar voetballen. Je maakt vriendschap met elkaar. En dat zie je dan ook weer terug in het gedrag in de maatschappij. Dus veel langs bij die amateurclubs uh, en stimuleren. En we hopen dat ze het allemaal redden. Want ze zitten nu allemaal in de betere wijken ook natuurlijk van steden. En, uh, het is steeds moeilijker. Er verdwijnen ook steeds meer amateurclubs... die het financieel niet kunnen redden, maar ook die gebrek aan vrijwilligers het niet meer kunnen bolwerken. Uh, maar wij proberen als KVB er alles aan te doen om ze daarbij te helpen. Ja, en Nou nog even de vraag, komt die Lika tussen uh, België en Nederland... voor, de, voor het vrouwenvoetbal? Nou ja, he? volgende want week, dat is belangrijk. Zeker. Volgende week hebben we bestuursvergadering van de UEFA. Daar is het een onderwerp. Ik moet dat onderwerp ook verdedigen. Want het gaat ook ja. iets verder. Er zijn ook landen in Europa... waarbij ook de heren dat willen doen. Omdat ze de politieke omstandigheden heel klein zijn geworden... en geen competitie meer zelf kunnen organiseren. Dus het is een belangrijk week. En de Beneliga, dat, zou, dat is dan een pilot. Dat hebben we officieel als pilot aangevraagd. Ik verwacht dat dat er wel doorheen komt. Ja, want je hebt natuurlijk al wat uh, gelobbyd en uh, rondgekeken knopen geteld. Ja, nou ja, we, al die commissies, we doen het altijd heel democratisch bij de UEFA. Die zijn allemaal voor, Michel Platini is ook voor. Dus er zijn nog wel wat collega's die ik moet zien te overtuigen volgende week. Maar daar ga ik mijn best voor doen. Ja, Platini is de baas, hè? Dat is de, ja. de voorzitter van de UEFA. Yes. Ja. Is dat wel een democratische club, eigenlijk? Ja, het is een hele democratische ja. club. Ja, soms wel wat overdemocratisch, maar erg democratisch. Want je hebt de indruk dat die Wereldvoetbalbond... Uh, eigenlijk geregeerd wordt door één man, de, ja, meneer nee. Blatter, maar, maar de UEFA... We is We Dat is absoluut niet het nee. geval. We hebben nu ook een vrouw in het bestuur. Dat is heel erg louterend. Waarom is een vrouw louterend? Omdat die veel nuchterder in het voetbal, tegen het voetbal aankijken dan wij. Er zijn veel minder gevoel voor de emotie die wij mannen hebben als het over bepaalde dingen gaat en de discussies worden ook heel anders. Ik vind ze zelfs diepgaander. Ja. En uh, dit is Karen Esbloend. Zij was vroeger altijd de, de secretaris-generaal van de Noorse voetbalbond. En uh, ja, dat is een hele, hele goede. Ja. Ik hoop ook dat wij in Nederland veel meer vrouwen in onze bestuurslagen krijgen. Oh, daar is wel een wereld te winnen. Daar is een hele grote wereld te winnen. Ja. Zijn ze er wel, denkt u? Nou ja, Clemence, Ross van Door bij de Gauw oh, ja, is een ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar in het amateurvoetbal zie ik heel veel dames die een bestuursfunctie hebben. Het worden er steeds meer. En uh, dat moet ook vooral gebeuren. Ja, wat gaat de voorzitter op een zondag als deze doen? De voorzitter van de KNVB. Ja, kan niet naar de verjaardag van Ajax, want die is, begrijp ik nu aan, ja, die niet, de, de, nu aan de gang de feestelijkheden. Nou, normaal gesproken ga ik naar een wedstrijd. Dat uh, ja. kan, kan amateurvoetbal zijn of betaald voetbal. Ik blijf ook wel eens thuis, want ik heb ook een dochter van elf die soms uh, ook zegt van pap, uh, ga je nou alweer weg. Maar in principe is het wel voetbal. Ja. En wat is de drive om dit te blijven doen? Is dat de liefde voor het spel? Of is het van huis uit meegekregen? Ja, Vader nee. ook voorzitter van Ajax? Het was vroeger de liefde voor de club hè? Uh, bij Ajax. Ik ben ja. er overigens heel toevallig ingerold, maar dat was het wel. En nu is het de liefde voor het, uh, voor het spel, uh, maar ook de liefde voor het feit dat je iets doet voor kinderen, voor jeugd, voor mannen, voor vrouwen. Dat je die uh, de in de gelegenheid stelt om op een hele goede manier sport te bedrijven. Ja. Dat vind ik leuk. En in Europees verband is mijn drive om nou inderdaad eens wat te doen aan die enorme. Door mijn financiële toestand die er in Europa heerst en dat uh, ja dat is voor mij wel een enorme ja, lopen wij in Nederland wat dat betreft dan wel netjes uh, in de pas nou, met salarissen uh, ja wij ja. lopen voor, wij hebben een heel streng licentiesysteem bij de KNVB. Sommigen vinden het te streng, maar ik vind dat het niet streng genoeg kan zijn. Want uiteindelijk vind ik het niet meer te verkopen... dat clubs, wanneer ze het niet meer kunnen redden bij de gemeente... of bij de belastingbetaler hun hand ophouden om te vragen uh, om ze te helpen. Dat kan niet meer, we zijn een bedrijfstak die dat zelf moet doen. Ja, en, en die bedrijfstak is misschien sinds de oprichting in 1954... iets te ver doorgeschoten, uh, zeker op het financiële vlak. En dat, moet nu de wereld maar weer eens reageren. Dat vind ik ook, maar daarom is AZ ook mijn, mijn, mijn voorbeeld van deze ja. week. Want die spotten met de wetten, met de financiële wetten van het voetbal... die zijn bezig, die komen uit een enorm financieel dal. Ze zijn e halverwege dit jaar financieel gezond. En ze gaan hopelijk ook nog de Europa Cup finale. winnen. <laughs> dus dat willen sprak we nou hij, nog meer. Ja, sprak hij Complimenten op, op, optimistisch. Op ja. Nou, Dank dat je hier wilde zijn, Michael van Praag, voorzitter van de KNVB. erevoorzitter van uh, Ajax. Bestuurlijke Duizendpoot, ook internationaal actief voor de UEFA. Volgende week geen perstribune. Dan is de tienduizendste uitzending van Langse Lijn. Wauw. Ken je dat programma? Ja, dat ken ik heel goed. <laughs> dat is een bekend radioprogrammatje. Ja. ja. Dan zometeen weer op deze zender. Ik wens u nog een mooie zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Vandaag is het officieel de laatste dag dat u uw belastingbelet... Ja. Kan die even teruggespeeld worden? Ja, doe het mee. Vandaag is het officieel de laatste dag dat u uw belastingbelet... Ja. Ik knoopt me zo mooi op mijn mond. Vandaag is het officieel de laatste dag dat u uw belasting... Zie ja, gaat niet weer. Ik herhaal. Ik ga wel even weg, wacht even. Vandaag is het officieel de laatste dag dat u uw belastingbiljet kunt invullen. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax. Hoe groot is de kans dat er buitenaards leven is? En als ruimtewezens bestaan, is het dan wel verstandig om met ze te communiceren? If advanced life exists, may contact us. Labyrinth Radio speurt de ruimte af, op zoek naar antwoorden. Vanavond om 8 uur op Radio 1.